Nieuws van 10 uur. Dit is met het en Journaal. Een aantal prominente VVD'ers zal bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar niet op de lijst staan, onder wie minister Schippers. Ook oud-Kamervoorzitter Anouska van Miltenburg stopt ermee. En verder zijn er andere ministers van de VVD die er na de verkiezingen mee ophouden. Het zijn Henk Kamp, Melanie Schulz en Stef Blok. Defensieminister Hennis wil wel door. De VVD maakte in november bekend welke kandidaten in welke volgorde op de VVD-lijst komen. Bij de brand in een metaalbedrijf in Vlaardingen zijn drie medewerkers lichtgewond geraakt. Vanmiddag ontstond vuur in twee machines. In het pand wordt gewerkt met mangaan. Die stof is niet met water te blussen en daarom moest de brandweer poeder gebruiken. Het vuur was vanavond rond zeven uur onder controle. Het verkeer had veel last van de brand in Vlaardingen. Op de A24 stonden lange files. Ook reden tussen Rotterdam en Vlaardingen een tijdje geen treinen.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 Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen meer bewolking, kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt tussen 20 en 25 graden. En dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM.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 Ela abre todas essas portas do meu coração. Água de peper, água de peper, Camará. Água de peper, água de peper, Camará. Por para para para do teuria do rurulo barute de re a. do da do rurulo barute de. Do doo ba dee dee dee, doo dee da doo doo ba dee da do Beper, água de beper, camara, água de beper, água de beper, camara,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 Je bent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 my dad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 We'll be right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 uit 2015. Pixica 70. <totstutters>